Ik wil graag alleen nog even een hoogleraar uh, natuurkunde citeren. Je bent een rund als je met de energievoorziening stunt. Dank u wel. Dank u, vriendelijk, meneer Tegelen. Uh, het is hiermee duidelijk dat het een... Ik Zie ik uw vinger nog opsteken? Ze dus mag geen verhelderende vraag nog stellen. Eén heldere vraag. Ja, dank je wel. Uh, bij punt 4, risico's en kanttekeningen Zie ik staan voor uh, voor zon, een aantal resterende zoeklocaties in het concept... Beperkt. Op basis van kwantitatieve criteria zijn er generieke locaties aangemerkt. Uh, nou, daar wil ik eigenlijk gewoon een in hebben... welke kwa kwantitatieve criteria zijn hier toe gekomen... om dat parkeerplaats in Zuid uh, aan te wijzen. U hebt wel uw best gedaan, meneer Berg. <laughs> meneer Van Haten, gaat u... Voorzitter, dank u wel. Uh, toch even richting uh, de heer wilson heeft Zandvoort een bod gedaan? Nee, we hebben het in deze regio Noord-Holland-Zuid gezamenlijk uh, uh, opgesteld en het bod gedaan. En uh, dat, uh, dat is, als ik het uit mijn hoofd zeg, uh, bedraagt dat uh, 2,4 terrawattuur. Uh, dat is best veel en veel meer dan andere regio's in Noord-Holland. Dat betekent dus dat de zoeklocaties die wij voor Zandvoort in beeld hadden en hebben dat daar best wel hier en daar nog wat geschoven zou kunnen worden. Als er andere alternatieven misschien voor in de plaats komen. Dus voor alle duidelijkheid, de zoeklocaties die genoemd zijn in de conceptres, die zijn niet per definitie hard. Zeker niet hard. Daarover kunt u dus zeg maar uw reactie geven en kunt daar uw zienswijze voor indienen. Als u de vermenigd bent dat het in zand wordt op een andere manier kan worden ingevuld, dan nodig ik u graag uit om dat op papier te zetten. Um, dan even de heer Berg, die uh, uh, maakte nog een opmerking. Uh, wij hebben in, uh, in, in, niet alleen in Zandvoort, maar eigenlijk in de regio en met name in Heemsker, Heemstede en Bloemendaal de opgave uh, geaccepteerd om te zoeken naar met name op grote parkeerterreinen in de gemeenten. ...om te kijken of die geschikt kunnen worden gemaakt voor de uh, plaatsing van uh, zonnepanelen. Um, ja, dat is eigenlijk waar het over uh, uh, uh, gaat. Uh, en ik heb daar geen andere reactie over. Dank u vriendelijk voor deze finale toelichting. Uh, ik begrijp dat het hiermee toch gezien uw opdracht die u de raad geeft een bespreekpunt is geworden. En dus sluit ik ook dit punt met deze vaststelling af. En ik verschos deze vergadering voor vijf of zeven en een minuut, uh, voor datgene wat u wilt doen. En ik stel ook vast dat we het nog maar twee agendapuntjes hebben, dus we gaan het gewoon halen samen. En uh, daar dank ik u alvast voor. nogmaals hartelijk welkom. Ik open wederom de vergadering en ik ga daar gelijk door met agendapunt, zoals we eerder toegezegd hebben, zienswijze raad evaluatie ambtelijke fusie. De staat samenwerking maar ik dacht dat het fusie was. Inleiding op 27 mei heeft het college de raad het rapport over de tussenevaluatie ambtelijke samenwerking toegestuurd. Wij hebben daar gisteravond om 7 uur tot 8 uur al een introductie over gehad en een wat stemmingswisselingen over gehad. En dat gaan we nu wederom bespreken. En eigenlijk, gezien de rest van de avond, weet ik dat u daar heel efficiënt mee omgaat. Aan wie mag ik het woord geven? Ik begin vooraan. En <laughs> meneer Gabeli is heel erg in nog, komt net van huis. En die kan er keihard tegenaan. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben uh, fit en ik ben er. Gelukkig nog uh, iets te doen vanavond, dus dat is mooi. Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. Het rapport laat zien dat we op zich op de goede weg zijn als je het aan GroenLinks vraagt. We hebben veel kwaliteitsslagen gemaakt en er zit nog veel potentie in om te groeien. Uh, het lijkt wel de ontwikkeling van een kind. En we hadden al tijdens de verkiezingen gezegd dat het kind niet met het badwater moest mee weggooien. Dus dat, is, dat komt mooi uit. Wij zijn dus positief en ook als we naar de cijfers over de dienstverlening kijken zijn we daar positief over gestemd. En natuurlijk hadden we wat hobbels om mee te beginnen, maar uiteindelijk is die hobbel ook goed gekomen en zitten we nu mooi op het landelijk gemiddelde. Het enige wat ons opvalt is dan dat bij dat uh, op zich best wel positieve landelijk gemiddelde er best wel negatief wordt gekeken naar de ambtelijke samenwerking door bewoners en uh, ondernemers. En dat vindt GroenLinks ook niet zo gek. Want wij hier in de raad en in de commissie zijn natuurlijk het voorbeeld voor onze ondernemers en bewoners. En wij maken hier het gesprek. En zolang wij heel erg negatief over die ambtelijke samenwerking zullen zijn, zullen de bewoners dat ook uh, sterk hebben of in ieder geval daar naar luisteren en kijken. Dus wij denken dat daar nog heel veel valt te winnen. Um, en waar wij ook denken dat er nog wel iets valt te vinden... is dat er wordt gesproken in het rapport over een goede deal. Maar wat nou als we daar een betere deal voor maken? En met zo'n betere deal bedoel ik dat we ook Haarlem iets meer de ruimte geven. We horen natuurlijk ook de klachten vanuit die kant komen. Het hoeft niet meteen om tondel te gaan... maar laten we in ieder geval kijken waar we elkaar tegemoet kunnen komen... en zorgen dat die goede deal een betere deal wordt. Voor de rest is dit wat GroenLinks betreft... een hamerstuk met een duidelijke oproep naar de commissie en de raad... dat wij vinden dat wij zelf af en toe iets minder hard op het gaspedaal moeten drukken en iets positiever moeten zijn richting onze eigen ambtenaren die in harm zitten. Dank u wel, voorzitter. Uiterst efficiënt. Hartelijk dank. Ik geef gelijk het woord aan mevrouw Koper. Nou, ik ga proberen of ik het ook zo kort kan. Uh, voor de Partij van de Arbeid is het rapport ook een helder. Uh, het geeft aanknopingspunten voor een goed gesprek. En het gesprek moet gaan over verwachtingen en nieuwe afspraken. Voor Partij van de Arbeid is het uitgangspunt de beste dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. En we lezen nu dat na twee jaar lang uh, er best positieve zaken zijn als uh, objectieve kwaliteit. Die is gestegen, vooral in de beleidsvoorbereiding en de kwetsbaarheid is afgenomen. Maar ook, en mijn collega zei het net al, uh, er gaan, niet alles gaat goed. Er is meer afstand, meer schijf en dus meer bureaucratie wordt er ervaren. Terwijl wij in Zandvoort van de korte klap en er bovenop zijn. Nou ja, zoals gisteren in de uitleg al uh, uh, naar voren kwam. Er valt wederzijds veel te leren van elkaar sterke punten. En die afspraken over geld moeten ook beter. Om het maar heel even plat te slaan. Niet denken, we zijn er vanaf met de financiële afspraken van toen. Ondertussen is de wereld wel veranderd. Dat hebben we allemaal gezien het afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd ook niet zomaar de rekeningen onze kant op. Dus die, dat goede gesprek, dat moet er komen. Uh, dat hebben we ook in het coalitieakkoord afgesproken. En in het voorstel van het college zien we die wederkerigheid en die intenties goed terug. Dus die aanbevelingen uh, om um, ook daar vaker het gesprek over te voeren, zoals dat gisteren ook aan de orde kwam, dat vinden we ook een hele goede. En is het wellicht een idee, en ik leg hem maar gewoon hier neer, om als raad ook eens een keer met de raad van Haarlem om de tafel te gaan zitten. Gewoon, even een kopje koffie, voor het goede gesprek. Dus kortom, verder kunnen wij ons prima vinden in het voorstel van het college. Dank u wel, voorzitter. Vriendelijk, ik kijk naar meneer Van Marlen, want ik zie een bewegen. Ja, meneer Van Marlen. Dank u. Ja, het rapport is helder en ook... Uh... Uiteraard uh, er, uh, staat het vol met de aanbevelingen. Um, nou, los van al die complimenten en het rapport, ga ik natuurlijk uh, niet het, die details in. Maar ik, ik, ik heb gewoon even een paar vragen aan het college. Uh, wat gaan jullie naast die aanbevelingen uit het rapport nog meer doen? Gaan jullie ook zaken niet doen die aanbevolen worden uit het rapport? Uh, uh, kritiek uh, uh, is, een, is een belangrijk uh, woord uh, in het rapport. En kritiek is natuurlijk een constante en dat is ook goed. Het gaat er wel om natuurlijk dat kritiek een vorm van betrokkenheid is. En niet opgepakt wordt als afbraak. Afbraak van het vertrouwen. Een van de punten die bedreigend worden benoemd door, het, uh, door Berenschot. Is de negatieve signalen vanuit de politiek. Hoe gaat het college hiermee om? Wellicht kun, kan het college hier een suggestie voor bedenken, zodat we niet met elk kritiekpunt een krantenartikel hoeven te wijden en de politiek hoeven te irriteren. Want wij zijn daar als raad ook verantwoordelijk voor, voor dat succes. Um, een losse vraag nog, er zat een memo bij de stukken en daar staat bij een volgend overleg wordt voorbereid wat de overlegstructuur wordt. En dan heb ik even de vraag van, was, was die er dan niet? Dat was hem. Dank u, meneer Van Marden. Ik kijk naar de PVV, Een van beide heren. Meneer Deen, gaat u dan. Dank u wel, voorzitter. Zandvoort is Zandvoort en moet wat ons betreft ook vooral Zandvoort blijven. Een dorp van 17.000 inwoners heeft andere behoeften en vereist een andere benadering dan een grote stad als Haarlem. We waren al geen fan uh, van de ambtelijke samenwerking met Haarlem en daar heeft deze tussenevaluatie eigenlijk weinig aan veranderd. Eerder zien wij dit rapport als een uh, bevestiging. Wellicht hebben wij dan een ander rapport gelezen dan mijn vorige sprekers, maar volgens ons is dit rapport duidelijk. De meerderheid van Zandvoort is ontevreden, voorzitter. Ontevreden over met name de serviceverlening en daarnaast ervaart de burger en ondernemer ook veel afstand en geven zij de samenwerking een onvoldoende Voorzitter, hoe lang gaan we op deze manier nog, nog door? Dat vragen wij ons eigenlijk af en dat is ook wat dit rapport en de Zandvoortse burger en ondernemer eigenlijk ook zegt. Zij ervaren dat ze niet adequaat geholpen worden en dat zij praten met niet-Zandvoortse ambtenaren die simpelweg letterlijk, maar ook figuurlijk, te ver van ons dorp afstaan. Er is een gesprek geweest tussen beide colleges en daar is een kort verslag van gedeeld met de raad. Aan de hand van dit verslag zal het ons uh, niet verbazen, voorzitter, als de verantwoordelijk wethouder straks gewoon uh, weer de portemonnee gaat trekken om Haarlem op de een of andere wijze tegemoet te komen. Er zullen dan waarschijnlijk uh, niet de juiste afspraken zijn gemaakt en die dienen dan uh, te worden bijgesteld. Zo zal het waarschijnlijk gaan, voorzitter. Meer geld naar Haarlem. Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd of het financiële plafond uit het uh, zojuist samengestelde nieuwe coalitieakkoord gaat worden vastgehouden, voorzitter. Heel benieuwd naar Natuurlijk heeft het verleden ook uitgewezen dat Zand voor het bestuurlijk tekort kwam. Dat ontkennen we niet en dat komen we wellicht ook nog steeds, voorzitter. Dus het is op dit moment kiezen uit twee kwalen. De oplossing is volgens ons nieuwe verkiezingen, voorzitter, en daar kijken wij met smart naar uit. Dank u wel. Dank u, meneer Deen. Meneer Hendricks, u heeft een interruptie. Meneer Gebali. Dank u wel, voorzitter. Ja, een korte interruptie. Uh, hoe kijkt de heer Deen aan tegen de aanbevelingen rondom uh, de beeldvorming en de, de tekst rondom beeldvorming in, de rap, in dit rapport? Meneer Deen. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoorde het net uh, de heer Algebali al zeggen. Ik, ik denk dat uh, de burgers en ondernemers heel, goed, heel erg goed zelf kunnen denken. En dat die niet afgaan op wat de heer Algebali of de heer Deen hier in de raad zegt. Die gaan af op hun eigen ervaringen. Zo staat het ook in het rapport vermeld. En die zet, dat is overduidelijk. Dank u, vriendelijk. Meneer dan Ja, Dank u, voorzitter. En veel van het betoog wat de heer Deen aanhaalde... ...komt mij bekend voor. Te beginnen met eigenlijk zijn beginzin... ...Zandvoort moet Zandvoort blijven. Die slogan komt mij vaag bekend voor... ...van ongeveer twee jaar geleden. Ja, voorzitter. Veel van wat je in het rapport ziet... ...komt bekend voor. We zien dat... ...een meerderheid van de inwoners eigenlijk niet tevreden is. Dat slechts 16% van de inwoners ziet dat de dienstverlening is verbeterd. De rest dus niet. 55% ziet een verslechtering van de dienstverlening. Ik denk dat als we echt een succes willen maken van deze ambtelijke fusie... ...en dat staat in het coalitieakkoord... ...dan is dat ding één wat volgens mij met spoed moet worden aangepast. Um, mensen merken nu gewoon dat het uh, slechter is geworden. Je ziet ook op diverse punten in het verslag komt het ook voor. Het gaat over meer schrijven, het duurt langer, uh, het is bureaucratischer... Uh, en dat is denk ik iets wat wij hier allemaal wel herkennen, ook met de voor, voortgang van een aantal uh, belangrijke projecten. Um, voorzitter, ik kan mij in grote lijnen ook wel vinden in de reactie die het college uh, geeft. Want zij zeggen eigenlijk, u, u zegt eigenlijk als college, de conclusies in het rapport delen wij met uitzondering van de conclusies over de financiën. En voorzitter, daar zit wat mij betreft ook wel achter, uh, dat breek gisteren ook in de technische sessie, heel veel van wat er in dit rapport staat gaat over beelden. En het beeld leeft hier dat, het beeld leeft hier dat. Het beeld leeft dat het efficiëntievoordeel niet is gehaald, maar dat valt niet, weg, uh, valt niet te becijferen, staat er. Um, en dan zegt u als reactie eigenlijk als college van, ja, en daar gaan we dan met Haarlem over in gesprek. Uh, net zoals dat u in gesprek gaat over de bedrijfsvoeringsrisico's. En eigenlijk verbaast mij dat, want als ik naar de uh, bakker ga en ik koop een brood... En dat kost dan een bepaald bedrag. Dan zegt de bakker niet, ja nu heeft hij hier ook nog een rekening van 10 euro. Want ik heb een nieuwe overgekocht en die rekening ga ik over al mijn klanten verdelen. Dat lijkt me niet de manier van werken. We hebben de uh, bedrijfsvoering uitbesteed aan Haarlem. Dus draagt Haarlem de risico's. U ja, en... krijgt een interruptie van de heer Hemsen. Ja, Gewoon even ter illustratie. Dat is exact wat de onderzoeker van Berenschot zei tijdens de technische sessie. Dus het komt mij ook zeer bekend in de oren. Maar gaat u vooral verder. Dank u vriendelijk. Ik gaat nu vooral verder. Het was inderdaad geen hele originele vergelijking, maar hij sloeg wel aan. Ik had eerder dezelfde vergelijking met KPN en Zendmaster, maar ik vond deze eigenlijk sprekender. Dus dan neem ik dat gewoon over. Er stond geen copyright op de vergelijking, dus dan kan ik dat gewoon overnemen. Doen we na afloop van de vergadering. Even kijken, wat was ik? Nee, want, uh, maar die vergelijking van die, van die bakker met dat boot gaat volgens mij wel uh, op. Want als wij, uh, de risico, als wij de bedrijfsvoering uitbesteden aan Haarlem, zijn zij dus verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dat betekent, als zij het goedkoper doen, als zij het op orde krijgen, houden ze het verschil. En als ze het slechter doen, of dit dus, als het duurder wordt, dan uh, zijn de kosten daar. Hetzelfde geldt ook voor die cao-lonen, waarbij je ziet dat eigenlijk in jaar 1 van die ambtelijke fusie... ...stonden de ambtelijke lonen op een soort nullijn, en nou voor onderinflatieontwikkeling. Dat hebben we gewoon inflatie bijbetaald, dus nadeel Zandvoort. En nou zien we dat het een nadeel van haarlijn wordt en dat moet er ineens over worden besproken. En uh, zo zie je dat op meer punten terugkomen dat um, het eigenlijk niet heel, de hele goede manier van werken is. Uh, voorzitter, uh, aanbeveling 1 in het rapport... Um, en de heer El Ghobali uh, haalde het net ook aan. Ten eerste is wederzijds vertrouwen uiteindelijk bepalend voor het welslagen van de samenwerking. Um, en dan wil ik te graag ook verwijzen naar de commissievergadering in Haarlem van uh, afgelopen 18 juni. Ja, ze hadden toevallig al voor de zomer. Um, en ik, ik snap dat, andere, dat politici van andere partijen in andere gemeenten soms anders kunnen denken dan wij. En ik snap ook nog wel dat Haarlem bij sommige zaken een ander beeld heeft dan wij in Zandvoort. Maar het mij daar wel tegen de borst stuitte... bij het luisteren naar die vergadering... was dat er ambtenaren werden geciteerd. En dat er toen een mededeling werd gedaan... Ja, Haarlem houdt Zandvoort overeind. Of Haarlem legt ontzettend veel toe op Zandvoort. Zandvoort vraagt heel veel en betaalt te weinig. En dat, was, dat waren uitspraken van raadsleden in Haarlem... gestaafd door wat zij hadden gehoord van ambtenaren. En voorzitter, dit is ons ambtelijk apparaat. En... Ik denk dat als dit soort signalen vanuit ons ambtelijk apparaat komen, dan doet dat ook iets met het vertrouwen dat wij in die samenwerking of fusie hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, hoe het college op dit soort uitspraken heeft gereageerd. Of daar mensen op zijn aangesproken, of het in gesprek bent geweest met het directieteam van Haarlem, dat daar ja, stevige gesprekken over zijn gevoerd. Daar ben ik erg benieuwd naar. Um... Ja, uh, over het efficiëntievoordeel uh, daarvan zei ik net al, hè, dat is eigenlijk niet becijferd of dat uh, gehaald wordt of niet. U kondigt aan, daar gaan we met Haarlem over in gesprek. Ik zou dan willen voorstellen om met dit soort financiële consequenties, dan blijven we nu hangen in beelden. En Sanford heeft een beeld, Haarlem heeft een beeld, dan gaat u onderhandelen en komen we misschien halverwege ergens uit. Maar ik zou eigenlijk willen pleiten voor, niet meteen nu gaan onderhandelen, maar eigenlijk eerst proberen feiten te krijgen. Dus wat is nou de overheidontwikkeling of hoe... Wat, wat doen de organisatielasten per FTE? Hoe kunnen we proberen om zo'n efficiëntievoordeel toch feitelijk te krijgen? Kunnen we niet gewoon eerst een jaar dat alle antaren wel uren gaan schrijven, zodat we over een jaar weten van nou, zo staat het er echt voor. Dat we niet op basis van beelden een onderhandeling ingaan, maar dat we gaan zorgen dat we die op basis van feiten eh, zodanig kunnen vormgeven dat het ook voor iedereen eh, landt. Um, voorzitter. Dan zie ik ook aanbeveling 6 en 7, die gaan eigenlijk over de uh, gebiedsmanager aan de ene kant en de gemeentesecretaris aan de andere kant. Uh, daar wordt gezegd van, ja, dat de gemeentesecretaris een prominentere plek uh, moet krijgen. Uh, wat ik daarin mis en wat ik ook eigenlijk mis in de profielschets van de gemeentesecretaris die we op dit moment aan het werven zijn... ...is de functie die de gemeentesecretaris ook heeft als functionele aansturing van de gebiedsmanager. Want dat is een van de zaken die als uitgangspunt gelden voor de ambtelijke fusie. De gemeentesecretaris stuurt de gebiedsmanager aan... En die, die aansturingsrol, die opdrachtgeversrol, die mis ik hierin een beetje. Dus misschien is het juist om die, om die aanvulling 7 op te volgen, niet eerder aanvullingswaardig om dat wat concreter weer uh, erin te steken. Voorzitter, op twee punten uh, was ik verbaasd om wat er feitelijk in het rapport staat. En dat gaat over pagina 35 en op pagina 41 en op pagina 35, die eerste dus, gaat het over, gaat het over inhuur. Uh, daar staat dat Haarlem tekorten krijgt en dat dat. Uh... En daar staat. In uw Zandvoort werd gedekt uit materiële budgetten. Deze kreeg Haarlem niet mee bij de ambtelijke fusie en moest het zelf opvangen. Nou, als je dat leest, dan denk je van ja, de pot, pot voor, ze hebben gewoon te weinig geld overgekregen. Dus er moet geld bij zodat Haarlem die inhuur die we in Zandvoort al deden. kan blijven doen. Maar dit is strijdig met de informatie die wij tot nu toe hebben gekregen. Namelijk dat Zandvoort inhuurde uit de vacaturerente. Dus. Wij hadden een vacature openstaan en dat geld werd gebruikt voor inhuur. En dat is volgens mij allemaal netjes overgedragen aan Haarlem. En dan staat op pagina 42, staat ziekteverzuim. Uh, dat het ziekteverzuim voor de groep oud-standworters uh, heel hoog is. En ook dat is eigenlijk, daar, daar moet toch wel de nuancering worden gemaakt volgens mij. Dat juist in 2017, het laatste jaar dat we onze eigen zelfstandige ambtelijke organisatie hadden... Ons ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde lag en onder het Haarlems niveau lag. Dus dat ziekteverzuim is daarna ontstaan. En zegt dus niet zoveel over, over de Zandvoortse ambtelijke organisatie, maar meer over de Haarlemse ambtelijke organisatie. Um, en dan had ik nog een aantal concrete vragen voorzitter, maar ik denk ook gezien de tijd dat het handig is als ik die uh, wellicht schriftelijk uh, stel. Dit was het voor de hoofdlijnen, voorzitter. Dank u wel. Dank u. Ik kijk nu naar de linker en ik zie meneer Berg al knikken. Meneer Berg, gaat u gang. Dank u wel. Voorzitter, Openzet vindt het merkwaardig dat Berenschot bij de tussenevaluatie van de ambtelijke fusie... ...mede heeft betrokken bij de aanvraag tussen partijen afgesproken kaders uit de dienstverlening Handvest... ...en de gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerkingshandverhalen. Die, die kaders zijn immers uitgangspunt van de evaluatie en staan gegeven het gezegde gedane zaken nemen geen keer bij de afgesproken tussenevaluatie in het geheel niet ter discussie. Net zo min als Zandvoort erop kan terugkomen, geldt het evenzeer voor Harlem. Aan de wethouder dan ook de vraag, wat is de mening van het college op dit punt? Voorzitter, Open Zet heeft al langere tijd zorgen over de ambtelijke samenwerking... onder andere het niveau van de serviceverlening. Het verschijnen van de tussenevaluatie van het bureau Berenschot... heeft deze zorg nog maar eens extra bevestigd. De helft van de bewoners en ondernemers die geïnterviewd zijn, zijn negatief over de ambtelijke fusie en met een kleine 20% positief. Het is schokkend en zandvoort onwaardig. Op vragen hierover van OPZ blijkt dat de ambtelijke organisatie van Haarlem, is dat trouwens niet dezelfde organisatie die ook voor Zandvoort werkt... maar die geven in een beantwoording... stellen ze dat Zandvoort een ander serviceniveau kan krijgen... zoals minder uren inzet aan de balie van Zandvoort. De vraag aan de wethouder... heeft het college van Haarlem afstand van de ambtelijke conclusie genomen... maar ook hoe moeten wij deze inbreng van ambtenaren duiden... ambtenaren die zowel voor Zandvoort als van Haarlem van dienst zijn. Vervolgens de vraag aan de wethouder... Waarbij wij ervan uitgaan dat zij de zorg over de slechte kwaliteit van serviceverlening deelt. Welke maatregelen zij van de organisatie verwacht om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. Voorzitter, in aanbeveling 1 lezen we dat voortaan duidelijker wordt aangegeven wat wel en niet kan. Open Z gaat ervan uit dat het wel of niet kunnen uitvoeren gerelateerd is aan kaders en formatie die zijn overgedragen bij de fusie van de ambtelijke samenwerking. Aan de wethouder de vraag of wij als raad als niet iets kan beargumenteerd worden... geïnformeerd worden waarom het niet passend is binnen de overgedragen formatie. Het college stelt... waar het gaat om strategie op het trein van bedrijfsvoering en dienstverlening... willen wij een gelijkenwaardige partner van Haarlem zijn. Vervolgens dicht u een rol van de gemeentesecretaris als smeerolie toe... Maar over de aanbeveling van Berenschot om de positie van de gemeentesecretaris te gaan versterken, lezen we enkel dat er een wervingprocedure loopt. De vraag aan de wethouder, hoe denkt u dat de gelijkwaardige partnership te willen realiseren, oftewel af te dwingen? Is dit uitgangspunt namelijk wel verenigbaar met het feit dat bij de bedrijfsvoering halen berust... Sorry... Met het feit dat de bedrijfsvoering en berust waarin het college geen zitting heeft en waar onze gemeentesecretaris als adviseur van het directieteam bij vergaderingen aanzit, maar geen besluiten neemt en geen stemrecht heeft, op welke wijze denkt u de toekomstige rol van de gemeentesecretaris van Zandvoort dan te versterken? Voorzitter, nog een citaat uit het rapport van Berenschot, wat openzet verbaast: College en de Raad van Zandvoort zullen zich. Op een meer strategisch niveau moeten bewegen. De vraag aan de wethouder, wat is aanleiding voor deze constatering en wat houdt meer op strategisch niveau bewegen concreet in? En wat wordt bedoeld met volgen van bestaande, al ontwikkelde strategieën? Welke strategieën en van wie? Voorzitter, als laatste over het overeengekomen efficiëntievoordeel. Voor de periode van 2018-2020 is de efficiëntiekorting bepaald. De grondslag voor het bepalen van de efficiencykorting in de jaren daarna wordt vastgesteld op de beknopte evaluatie na twee jaar. Dus dat is nu. De vraag die dat oproept voor de wethouder. Wat is het uitgangspunt van het college voor het, voor het bepalen van de grondslagenomvang van het efficiëntievoordeel in de komende periode? Tot slot, op welke wijze wordt deze raad geïnformeerd dan wel geraadpleegd naar de aanleiding van de gesprekken tussen beide colleges? U wil ik de eerste termijn belaten. Dank u wel. Dank u vriendelijk, meneer Berg. Ik kijk naar het CDA en meneer Mettes. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA die is van mening dat deze evaluatie een goed inzicht geeft waar we staan. En dat er voldoende aanknopingspunten in het rapport staan. Eh, waardoor het een eh, succes kan worden. Eh, daarvoor zijn zeker op het gebied van beeldvorming. Dat is door vorige sprekers ook gezegd. En beeldvorming is heel belangrijk. Zelfs in de politiek. Of misschien wel juist in de politiek. Dat laatste denk ik. Maar dat er in elk geval nog wel slagen gemaakt eh, moeten worden. En daarvoor... Uh, ...zijn een aantal aanbevelingen gedaan in het rapport. Die aanbevelingen zijn van commentaar voorzien door het college. En uh, het CDA die kan zich in die reactie van het college vinden. Dus wij kunnen dat raadsbesluit wat ons gevraagd wordt dan ook steunen. En we doen dat ook als we kijken naar de voortvarendheid die erin zit om met elkaar in gesprek te gaan... En daarvoor hebben wij een memo gekregen over een gesprek... wat geweest is op 2 september. dus is heel kort geleden. En als je kijkt naar wat daar aan de orde geweest is... dan biedt dat voldoende perspectief om uh, tot een succes te komen. En wij zijn daar nog steeds van overtuigd. Ook al vanwege het feit wat door de heer El-Kabali eerder aangehaald is... dat als het om dienstverlening gaat die 6,5% op het landelijk gemiddelde zit. En dat tijdens een fusie, een samenwerkingsverband. Dat de voordeel, dat gaat ook besproken worden. Dat hebben we bericht over gehad. En uh, nou, dat betekent dat het niet uh, vanuit een nulpunt gemeten kan worden... en daardoor ook wel heel lastig is om daar vervolgens conclusies aan te verbinden. Maar goed, dat zien we weer terugzien... Waar het in ieder geval uh, uh, voor het CDA van belang is... dat dit college en beide colleges, dat staat ook in die memo... natuurlijk onderkennen dat er discussiepunten zijn. Die zijn ook door vorige sprekers aangehaald. Er is ook niets mis mee, daar was de evaluatie voor. Maar het is natuurlijk wel een gezamenlijk belang... om een wij- of zij-sfeer te vermijden. En dat is voor het CDA sowieso duidelijk. Want terugdraaien... ...betekent dat we onze zelfstandigheid juist in de waagstraal stellen. Dat is de mening uh, van het CDA. Dus wij stemmen in met uh, de zienswijze zoals die gevraagd wordt uh, door het college. Daar gaat het CDA mee akkoord. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Ik zie een hand die omhoog gestoken wordt door de meneer Deen. Die wil een toelichtende vraag stellen, denk ik aan meneer Metters. U ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ik had nog een, even een vraag aan de heer Metters. Uh, hoe kan de heer Metters nou zeggen dat we op de goede weg zijn als we lezen dat uh, 16% van de inwoners en 20% van de ondernemers uh, deze ambtelijke fusie op dit moment als negatief ervaren? Dank u meneer Deen. Meneer Metters, gaat u gang. Uh, ik heb uh, de dienstverlening genoemd, wat dus het uh, niveau van 6,5% een landelijk gemiddelde is. En daarnaast kan ik uit mijn eigen ervaring putten. Ik ben een aantal jaren raadslid en ik heb de situatie meegemaakt... Uh, in de gemeente Zandvoort toen we zelfstandig waren. En mijn uh, conclusie, en ik heb dat gezien aan de hand van feiten. Dat als het gaat om uh, uh, stukken en de kwaliteit van de stukken die aangeleverd worden. Zijn die van een veel hoger niveau. En we hebben niet voor niets de laatste dagen. Neem bijvoorbeeld de cultuurnota of andere zaken. Voortdurend kunnen beleven dat het heel lang duurt voordat daar wat mee gedaan wordt. Dat geldt voor het parkeren waar we vanavond over gesproken hebben. Dat geldt over zo'n cultuurnota. Het is nogal wat. Mijn ervaring is daarop gebaseerd, uh, meneer... Uh... Dank u, meneer Mettens. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van der Veld. Ik mag, ik wil nog graag even... Wilt u gaan debatteren met meneer Mettens over het antwoord wat u net gekregen heeft? Nee. Gaat u van. Dank u wel. Want ik uh, stelde mijn vraag een beetje verkeerd. De heer Mettens gaf wel het juiste antwoord, maar het ging om... Uh... 16% van de ondernemers en 20% van de uh, ondernemers die het als positief ervo ervoeren. Dank u. Dank u, meneer Deen. Ja, daar is uh, wel degelijk nodig om daar meer aandacht aan te besteden. En daar uh, hebben wij vertrouwen in, dat heb ik net uitgelegd. Dank u, meneer Mutters. Mevrouw van der Veld, gaat u gang. Ja, dank u wel. Ja, we zijn nu uh, bijna drie jaar onderweg met de fusie. En uh, we hebben een tussenevaluatie. En uh, daar word je eigenlijk niet zo heel vrolijk van. Ik niet in ieder geval, want je ziet dat het toch beter kan. Maar ja, er is nu eenmaal afgesproken om dit uh, te gaan doen. En uh, wij hebben ook met z'n allen afgesproken dat we gaan proberen het uh, tot een succes te maken. En uh, ik denk dat we het daar maar even op moeten houden. Ik word wel verdrietig van wat er allemaal misgaat. Ik was er ook verdrietig van dat ik me eigenlijk uh, ja, al een tijdje het idee heb dat uh, Zandvoort, ja, melkkoe klinkt dan zo heel erg, maar dat Zandvoort er financieel niet beter op geworden is. En uh, Haarlem zegt ook dat hij niet beter geworden is, dus waar het dan misgaat, dat weet ik niet. U heeft een kleine interruptie. Gaat u van. Uh, ja, mevrouw Van der Velde het is niet zo dat bij elke fusie, bij elke nieuwe samenwerking, uh, de, de, de kosten voor, voor lopen op de baten. Dus in het begin van een fusie zul je nog heel veel dubbel werk moeten doen, wat gewoon extra geld kost. En daarna, uiteindelijk op termijn, als we het zo lang de tijd geven, zal het natuurlijk wel wat voordeliger uitpakken als het goed is, als het een goede fusie is. Dank u voor deze bijdrage. Meneer, mevrouw Van der Veld, kleine aanvulling. Ja, nou ja, goed. Ik, ik weet niet hoe het bij u zit, maar dit is de eerste fusie die ik meemaak. Dus, ja, uh, hè? U, u heeft er blijkbaar al meer meegemaakt, want u weet dat daar gewoon dat soort kosten dan extra komen. Nou, vind ik... Hartelijk dank vrouw, voor de geweld. Heel scherp. Ik geef nu het woord aan mevrouw Verheij. Mag ik u het woord geven, mevrouw? Ja, zeker. Graag. Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor uw bijdrage aan dit uh, agendapunt. Um, een aantal van u kan zich vinden in de opmerkingen zoals die zijn um, gemaakt. Ook in de reacties van het college op de verschillende aanbevelingen. Maar er is ook nog een aantal vragen gesteld. Die wil ik natuurlijk graag uh, beantwoorden. Um, het gaat om... Um, uh, ...een tussenevaluatie... ...en uh, we hebben wel eens het gesprek gehad... ...van goh, is dit nu een goed moment... ...voor die tussenevaluatie. Maar ik ben wel blij dat we dit op, deze, op dit moment hebben gedaan... ...omdat je juist nu nog ook kunt bijsturen. En uh, zaken die... Uh, uh, Goed gaan, die kunnen beter. En zaken die slecht gaan, die moeten sowieso ook beter. En, en dan heb je wel een, een mooi moment om dat te markeren en dan ook die handschoen op te pakken. Velen van u hebben gesproken over de dienstverlening en de kwaliteit van dienstverlening. En ook de enquête die is uh, gehouden. En, bij Voor het aangaan van deze fusie is er geen uh, nulmeting als het ware gedaan. Dus er is niet gevraagd tijd aan de mensen van... God, wat vindt u van de fusie? Um, als je kijkt naar het gemiddelde van een 6,5... Ja, dat is een gemiddelde, maar daarvan denk ik wel, dat moet beter kunnen. Um, we hebben in het college ook wel eens gezegd van nou ja, als ik vroeger een 6,5 kreeg als rapportcijfer, dan was ik niet per definitie tevreden. Anderen in het college waren dat wellicht wel. Maar um, ja, dat is wel een, een. Je moet blijven streven naar die verbetering. Indachtig die, um, ja, in die gedachte, uh, hebben we ook deze aanbevelingen op. Opge... Uh, ...voor een deel opgevolgd en voor een deel gaan we daar het gesprek over aan. En u vraagt om, van waarom gaat u dan eigenlijk ook het gesprek aan? Hè, want het is een fusie, maar je moet wel samenwerken. En we hebben heel heldere afspraken gemaakt vooraf. Maar een aantal zaken, bijvoorbeeld over dat efficiëntievoordeel, ...hebben we ook heel expliciet gezegd van nou, we komen daar na twee jaar op terug. Uh, dus de, aan die afspraak moeten we ons houden. En dat doen we ook uh, uh, en daarom willen we dat gesprek aangaan. Um, de heer Van Marlen die um, uh, vroeg ook, van, zijn er ook aanbevelingen uh, waar je niets uh, uh, mee gaat doen? Nou, het college heeft op alle aanbevelingen een reactie gegeven. Uh, vele daarvan die, die kunnen wij uh, opvolgen en daar kunnen we ons in vinden. Maar zeker daar waar het gaat om de financiën zijn we op een aantal punten wat kritischer. En dat zijn uh, punten waar we ook echt het gesprek over moeten hebben. Um, u vroeg van wat wordt de overlegstructuur. Uh, naar aanleiding van het verslag ook dat uh, dat is gestuurd. Uh, de aanbeveling van Berenschot is eigenlijk om uh, die overlegstructuur en die overlegmomenten uh, toch nog wat meer uh, aan te kleden. We hadden altijd al uh, een, een um, goed overleg en uh, de relatie tussen de beide colleges is, echt, uh, ja, is heel goed. Uh, maar eigenlijk is het voorstel van Berenschot om dat toch nog wat meer te borgen ook in de... Ja, in de ambtelijk-bestuurlijke cyclus. En dat is een aanbeveling die, kunnen we, uh, die we willen opvolgen. Omdat uh, we denken dat dat inderdaad kan bijdragen aan het sturen op die uh, ambtelijke fusie. Um er is al uh, het nodige ook door u gezegd over de beelden en, beelden en feiten, noem ik het maar even. En uh, een aantal zaken die in het rapport staan... en dat heeft uh, de heer Veller van Berenschot gisteren ook heel duidelijk aangegeven... dat zijn inderdaad beelden. Uh, en zo zijn er ook beelden van ambtenaren opgenomen. En uh, dat maakt het wel lastig hè, om dat ook weer te relateren uh, in alle gevallen aan feiten... Um, maar dat die beelden er zijn, dat, dat, dat is een gegeven. En ik denk dat dat ook duidelijk uh, uit het rapport uh, blijkt. En um, um, um, dat je van elkaar moet leren en dat je elkaar moet versterken. En dat de Zandvoortse werkwijze ook voordelen had. Daar, uh, daar ben ik uh, zonder meer van overtuigd. Um, u eh, geeft aan, eh, mevrouw Koper, dat het misschien een idee is hè, dat beide raden ook eens eh, met elkaar spreken... En uh, wellicht is dat inderdaad een goede suggestie, maar dat vind ik ook wel uh, desraads, zal ik maar zeggen. Uh, ook om dat te initiëren, wellicht kunnen de griffiers daar een rol in uh, hebben. Dus als u daar uh, voor open staat, dan zou ik dat zeker ook uh, aanraden. Uh, uh, want wederzijds uh, begrip, dat, uh, nou, dat kan altijd bijdragen aan, uh, aan de succesvolle samenwerking die we met elkaar willen. Dat zal een ja, wederzijds vertrouwen, dat is uh, uh, genoemd ook door de heer Hendricks van de VVD. En ook de beelden die zijn uh, uh, genoemd tijdens de behandeling in Haarlem. En wat ik zei, hè, een aantal van die beelden die komen ook terug in het uh, rapport. En uh, dat is uh, inderdaad hoe uh, mensen dat hebben ervaren. Um, en u vraagt heel expliciet ook voor goal. Kan je dat koppelen, eh, ook bepaalde beelden, en dat het efficiëntievoordeel niet is gehaald, kan dat ook gekoppeld worden aan feiten, bijvoorbeeld door het uren schrijven. Van, eh, door het en ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik eh, wat dat betreft, niet eh, daar zo'n voorstander van ben. Er is bij aanvang van deze fusie heel uitdrukkelijk gekozen voor dat lump sum eh, bedrag. Uh, om alle taken die Van Zandvoort had, ook over te dragen aan die Haarlemse organisatie. En als je het hebt over uh, nou ja, bureaucratie en efficiënter werken, uh, dan kost tijd schrijven, uh, nou, dat, dat legt ook een behoorlijk beslag op, uh, op de ambtenaren en op de capaciteit uh, die er is. Um, dus dat is een, um, een uitdaging, terwijl ik wel onderken uh, uw analyse... dat, dat uh, het feit dat dat efficiency-voordeel uh, niet behaald zou zijn... Uh, niet is gestoeld op die feiten. Um, de OPZ, maar ook u vraagt naar de gebiedsmanager... en ook specifiek uh, de relatie gebiedsmanager-gemeentesecretaris... en de rol van de gemeentesecretaris. Um, het rapport geeft wel heel duidelijk aan... hoe een gebiedsmanager zou functioneren en de gemeentesecretaris. En die gebiedsmanager die is echt veel meer operationeel uh, van aard. Dus die heeft echt uh, nou, zicht op uh, uh, echt de dagdagelijkse praktijk. Uh, van de IEP-ziekte tot, tot andere zaken waar je dagelijks tegenaan loopt. En voor de gemeentesecretaris uh, ja, staan we toch veel meer een strategische adviseur uh, voor. En uh, dat, dat is niet hetzelfde. En er is ook wel eens uh, uh, geopperd van God, kan dat niet uh, ingewisseld uh, worden of, of kan dat niet uh, tegen elkaar uh, worden uit. Uh, uh, um. Maar de handicap blijft, of nou ja, handicap is misschien niet eens het goede woord, maar feit blijft. Laat ik het zo zeggen dat de positie van de gemeentesecretaris die is wezenlijk veranderd op 1 januari 2018. Namelijk op dat moment was onze gemeentesecretaris geen algemeen directeur meer en heeft hij ook geen... ...hierarchische positie in die uitvoeringsorganisatie Haarlem Zandvoort. Dat gaat niet veranderen. Ik ben er geen voorstander van dat eh, onze gemeentesecretaris eh, wordt opgenomen in die Haarlemse organisatie. Ik vind dat dat een eigenstandige strategische adviseur van het college van Zandvoort moet zijn... ...in dienst van de gemeente Zandvoort. De conclusie daarvan is wel dat deze gemeentesecretaris slechts op natuurlijk gezag en autoriteit kan uh, sturen en op functionele aansturing, maar niet hiërarchisch. En dat maakt ook wel dat de gemeentesecretaris die we zoeken, die, die moet dat ook echt waar kunnen maken. En... De GPZ, uh, of, nee, um, OPZ, sorry. Die uh, vroeg inderdaad van, van hè, de, de, de, de gemeentesecretaris die heeft geen stemrecht... Uh, en uh, hoe wordt dan die positie uh, versterkt? Het klopt dat de gemeentesecretaris geen stemrecht heeft, maar heeft wel invloed. En Berenschot geeft dat denk ik heel goed aan ook gisteravond. Uh, de gemeentesecretaris moet wel de persoon zijn die invloed uitoefent op die samenwerking, maar ook binnen die samenwerking. En die moet in zijn kracht zijn. Ook in relatie tot de gebiedsmanager, die, zoals ik zei, meer operationeel uh, van aard is. Um, het efficiency heb ik al uh, wat, wat over gezegd en dat is uh, juist ook het punt waar we het gesprek over moeten gaan hebben. Hoe kun je dat wel wat meer objectiveren en um, ja, hoe gaan we daar uh, op de juiste wijze mee om. Maar dat we hier nieuwe afspraken over moeten maken, ja, dat vloeit al voort uit de afspraken die we drie jaar geleden hebben gemaakt. Um, even kijken, hoor. Ja, als ik, als ik u, als die, van, nou, die dienstverleningen 6,5, ja, de een zegt van nou ja, het is eigenlijk best goed. De ander zegt uh, het kan beter. Ik, ik vind ook dat we er naar moeten streven om dat, dat uh, te verbeteren. Um, maar ik, ik sta achter de aanbevelingen eigenlijk zoals we die, um, of de reactie van het college op die aanbevelingen. En uh, nou ja, ik beluister in, in uh, vele van u dat u dat ook uh, uh, doet. Um, het VVD gaf nog aan een aantal uh, punten ook schriftelijk uh, nog op papier uh, te zetten. Die vragen zullen wij dan uh, beantwoorden. En ik stel dan voor om ook specifiek de beantwoording over de vacature gelden en een toelichting op het ziekteverzuim uh, daarin mee te nemen. Um, voorzitter, ik geloof dat dit, het, uh, dat dit het was in eerste termijn. Dank u vriendelijk, mevrouw Verhey. Ik denk ook dat het, dat het is. Uh, ...zo nog snel gaan voor een tweede termijn en misschien kunt u al gelijk een antwoord geven op de opmerking van de portefeuillehouder. Is er Hamerstuk, ja of nee? Ik ga even rond. Mevrouw van der Veld, ik ga dus... Geen Meneer Metters. Geen verder. Nee, een Hamerstuk, dank u wel. Dank u. Meneer Breg. Eh, dank u, voorzitter. Um... Ja, twee dingen. Voor ons is essentieel dat we luisteren naar de inwoners en bewoners. Daarom zitten wij hier. Um, de ernstige zorg, zorgelijke geluiden die duidelijk wordt uit de tussenevaluatie voel ik niet terug. Als ik te horen hier krijg, er is geen nulmeting gedaan, dus hoe moeten we de percentages zien? Uh, ik, ik, ik, ik vind het toch... Uh, ik schrik hier erg van. Dan uh, de rol van de gebiedsman, gemeentesecretaris heb ik gevraagd. Ehm... Um, Um, e mijn vraag was, hoe gaan we die versterken? En dan hoor ik een beantwoording. Um, uh, we moeten hem beter uh, in, in beeld komen. En ik, maar dan is mijn eigen vraag... Ik krijg hem niet... Uh, is de huidige gemeentesecretaris... Heeft hij geen gezag? En heeft hij geen invloed binnen hoe, Want het is me nog steeds niet duidelijk... Hoe u zijn positie, nieuwe positie wil versterken. Um, en is de functionele aansturing... Uh, van een gebiedsmanager, door de, door de gemeentesecretaris. Is hij nou wel op de. Heeft de gemeentesecretaris nou wel de functionele aansturing op die. Uh, gebiedsmanager? Want volgens ja. mij. Uh, proefde ik bijna van niet, maar volgens mij is er een raadsbesluit overgenomen dat, dat die er wel is. Um, en er wordt in Halen nogal. Lacherig gedaan over onze gemeentesecretaris dat het een schaap met één poot is. Um, maar ik maak me, ik, ik, ik word hier niet gerust op en Voor de openzet is het zeker geen hamerstuk. Duidelijk, dank u, meneer Hendricks. Ja, dank voor, voorzitter. Ook voor de VVD is dit geen uh, hamerstuk. Um, even kijken, ja, de wethouder reageerde. Um, de wethouder gaf eigenlijk aan van het dat, ja, dat gesprek over het efficiëntievoordeel en andere dingen, dat is normaal afgesproken dat we dat gesprek voeren, dus dat moeten we ook voeren. Nou, van, van harte eens. Uh, dat, dat is volgens mij niet uh, de oproep die ik net deed. Wat eigenlijk de crux was van uh, mijn betoog, is dat we dat gesprek niet aan moeten gaan op basis van beelden, maar op basis van feiten. Dus dat we toch een manier moeten zien te vinden om met feiten en cijfers onderbouwd aan te geven of, we dat, of te onderzoeken, of het efficiëntievoordeel nou gehaald is of niet, en op wat voor manier. En als dat niet nu kan, omdat er geen nulmeting is gedaan, ja, misschien moeten we dan nu zien als nulmeting en dan over een jaar kijken waar we staan en dan dat gesprek zoals afgesproken uh, voeren. Zeker als, als schrijft de bureaucraties, ja, ik denk dat kost uh, volgens mij, ik doe dat ook elke week uh, voor mijn werk, dat kost niet, niet zo heel veel minuten per, per dag. Um, maar de crux is vooral voorzitter, eerst uh, feiten, dan in gesprek. Want als je die beelden die er nu leven, uh, niet, ja, niet wilt staven aan feiten, dan kun je ze net zo goed naast je neerleggen hè? en dan... ...ontstaat er volgens mij niet het goede gesprek uh, hoe we dan verder gaan. Um, ik snap het betoog van de wethouder ook over het uh, niet opnemen van de gemeentesecretaris... ...in het functiegebouw van Haarlem. Dat zou absoluut niet passend zijn. Ik geloof ook dat gemeentesecretaris en gebiedsmanager echt... Uh, ...u legt dat uit, Berenstelt heeft het ook uitgelegd... ...dat zijn niet dezelfde functies, dat is echt een verschil. Uh, maar wat we wel hebben afgesproken, de heer uh, Berg haalde dat net ook al aan... ...is dat de gebiedsmanager... Um, ...wel functioneel wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris. En ik heb ook de indruk dat dat op dit moment niet heel consequent gebeurt. Dus misschien is dat juist aan... ...misschien kan de wethouder daarmee op reflecteren. Die ziet de praktijk vaker dan dat ik hem zie. Zo in hoeverre die functionele aansturing nu plaatsvindt. En of we die niet beter kunnen versterken. In het geval dat het nu niet gebeurt. Uh, ja, voorzitter, wat me ook wel van het hart uh, moet... ...want we horen hier en ook in de uh, vergadering van Haarlem... ...best wat kritiek op onze oude Zandvoortse organisatie... Uh, er wordt vaak verwezen naar het bestuurskrachtonderzoek. Maar wat mij vooral opvalt aan dit onderzoek ook weer, is dat heel veel van die zinnen en opmerkingen uit dat bestuurskrachtonderzoek uit 2016 eigenlijk nog steeds op geld doen. We hebben nog steeds een beperkte realisatiekracht qua processen, uh, qua projecten. Uh, we, we hebben nog steeds diezelfde politieke uh, gedoe als wat daar beschreven werd, want dat was de hoofdmotor van dat bestuurskrachtonderzoek. Maar heel veel een gebrek aan realisatiekracht dat is er nog steeds. En dat heeft nu een andere oorzaak dan in 2016. Maar... Het verschil tussen de kwaliteit van die organisaties vind ik toch wat minder groot dan wel wordt gesuggereerd. En voorzitter, eh, daar wou ik het voor mijn tweede termijn graag bij laten. Dank u, Hendricks. Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de wethouder nogal veel praten over beelden. Maar ik wil toch wel melden dat die beelden, die zijn echt ontstaan door ervaringen. Dus, dus door feiten. En we moeten nu niet... ...wat waziger gaan maken dan het is in, in mijn beleving. En voor de rest is het uh, voor ons geen hamerstuk. Dank u, vriendelijk, uh, De heer Van Marlen, tot slot. Ja, dank u. De vragen zijn beantwoord, maar ik hoor ook de wethouders zeggen... ...dat dit rapport nodig is om bij te sturen. En dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Dit is toch een continu proces. Er zijn toch voldoende prestatieindicatoren... ...om dit gewoon wekelijks op de agenda te hebben van het college... ...en ook wekelijks gewoon... Kijken wat gaat goed en wat kan beter. Dus dat mag voor mij allemaal even wat krachtiger, maar het is voor ons wel een hamerstuk. Dank u, Dan hebben we iedereen gehad. Nee, ik, ik zie uw reactie, maar u zei al in de eerste bijna een hamerstuk. En mevrouw Koper zei het ook, maar vandaar dat ik dit zo passeer. Maar u mag nog een tweede reactie geven. Mevrouw Koper. Net nee, is prima. Voor ons is het een hamerstuk, dank u wel voorzitter. <laughs> Elgewari. U zegt het helemaal goed, helemaal goed. Dank u wel. Um, dat is echt goed. Uh, nee, uh, ja, als student ben ik gewend dat ik al blij ben met een 5,5. Ook al is studenten 10 gegeten, dus uh, vandaar ook dat ik heel blij ben met een, een 6,5. Dus dat ook opgehelderd. Um, ik zie een interruptie van... De... <lacht> <lacht> Meer Hendricks, nee, ik dacht niet. U heeft een vraag aan de heer... El -Bali. -Bali, ja. <laughs> Voorzitter, want ik hoorde de heer El zeggen dat hij blij is met een, uh, vijf, met een, al blij zou zijn met een 5,5, laat staan met die 6,5. Uh, ik zie ook dat dat rapportcijfer wordt gegeven. Maar het rapportcijfer dat 55% een achteruitgang uh, merkt ten opzichte van voor de fusie. Uh, en dat 16% van onze inwoners slechts een vooruitgang merkt, dat, dat kan hij toch ook niet een studententeam noemen, voorzitter? Uh, nee, dat zeker niet. Dat, daar bedoel ik ook niet op. Maar als je kijkt naar die 6,5, is dat precies op het landelijk gemiddelde. Uh, en daaruit blijkt, denk ik, zo interpreteer ik het rapport, uh, dat dat in ieder geval positief is. Uh, omdat dienstverlening wel een heel belangrijk punt is voor, uh, voor een gemeente als Zandvoort en überhaupt als gemeente zijn. Voordat we echt alles aan, uh, aan verkiezingen en cijfers en uh, de mooiste van het land gaan zien, uh, dit is duidelijk. Hartelijk dank. Ik geef uh, verder het mag woord. Mag ik wel verder hem uh, betoven? Oh, ik ja, Gaat u gang. Ik nee, probeer de ik, gang erin te houden. Nou, dat snap ik. Daarom ga ik ook meteen door. Um, ik, ik had nog een vraag wat betreft de gebiedsmanager... die eigenlijk ook wel de Zandvoort-manager moet gaan heten... als ik het uh, rapport mag geloven. Is het niet een idee als, dat wij die als commissie of als, als fracties... een keer uitnodigen in dit huis om daar gewoon eens een keer een goed gesprek mee te voeren... om te kijken hoe uh, die persoon Zandvoort ziet? En een andere vraag tot slot is... Um, en dat is een beetje lastig natuurlijk. Wat is de morris? Wat is normaal? Uh, wat betreft uh, het uh, bijvoorbeeld langsgaan als raadsleden of uh, fracties in Haarlem uh, op het, op het gemeentehuis al daar. Uh, en wellicht ook uh, gewoon een keer een rondje daar te maken over de werkvloer. Is dat mogelijk? Kunnen we dat doen? Want ik denk dat het wel uh, een voordeel zou hebben voor in ieder geval mij als raadslid en voor mijn fractie. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik geef het woord aan mevrouw Verheij. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, meneer Elgebali, om met u te beginnen. Eh, de commissie of de raad kan uitnodigen wie zij wil. Dus als u zegt, ik heb er behoefte aan om de gebiedsmanager... Eh, uh, uit te nodigen, dan weet ik zeker dat zij die uitnodiging met open armen uh, zal uh, ontvangen. Dus ik, ik zou zeggen, als u dat uh, op prijs stelt, dan, uh, dan kan daar zeker natuurlijk in voorzien worden. Maar dat is uh, aan u. Uh, u vraagt ook van, goh, zouden we eens een, een rondje op de werkvloer uh, kunnen doen? En, een, en in Haarlem ook eens een kijkje te kunnen nemen. Dat wil ik zeker gaan organiseren. Maar we moeten nog wel even goed kijken met de coronamaatregelen, hoe of wat. Uh, maar dat, uh, dat kunnen we zeker, uh, ja, als dat kan binnen die die maatregelen gaan uh, organiseren. Uh, meneer Berg, ik uh, bedoelde met die nulmeting meer dat er geen nulmeting was gedaan... Uh, in de zin dat er vooraf is gevraagd aan onze inwoners... goh, wat vindt u nou van die ambtelijke fusie en wilt u dit nou? Uh, zo heb ik dat uh, bedoeld, want ik, u uh, maakt een zeer terecht punt uiteindelijk... Hè? Doen we dit voor onze inwoners en ondernemers en om onze eigen doelen te realiseren? En dat is het belangrijkste. En ik vind dat dienstverlening dat is een voortdurend punt van aandacht is. En daar moet je in blijven investeren. En dat hebben we in deze coronaperiode ook echt gedaan. Door wekelijks te blijven investeren in de gesprekken, ook met de ondernemers. Um, want dat is het belangrijkste. Um, dus ik... ik uh, ja... U gaf aan van nou ja, we hebben geen nulmeting, maar ik bedoelde eigenlijk, er is tijd geen vraag gesteld van goh, wat vindt u van deze ambtelijke fusie en vindt u dat een goed idee? En de gemeentesecretaris heeft inderdaad uh, functionele... Uh,